De kringen staat onder redactie van Els van Kemenade, Lucie Roodbol, Gerard de Groot, Leonard Joosten, Ben Monen en Bernhard Romm. En vanavond is de redactie in handen van Ben Monen en Gerard de Groot. Technische ondersteuning, deze keer van Johan. Drie gasten vanavond, twee onderwerpen. We starten met de Boer Eikelenboom. SP-raadslid hier in Goorland, maar ook op de kandidatenlijst voor de provinciale staten. En tot vele verrassingen is de SP de grootste partij qua stemmen in Goorland geworden bij deze verkiezingen. En er speelt nogal meer politiek gezien, dus daar willen we het graag over hebben. En na de muziek gaan we het hebben over Cuba. Casper Vroom en Wil Hever zijn onafhankelijk van elkaar recent in Cuba geweest. Bovendien is er in Sina zondag. Een hele dag over, uh, oh, over Cuba. Een halve dag is al genoeg. Maar daar gaan we het dus over hebben, waarin hij uitlegt wat een hele dag in Cuba slechts een halve dag is. Maar, het maar wordt, we beginnen altijd. Gerard, met, dat wordt dus wel een heel links uurtje. He? Ik neem aan dat SP jij en het, uh, Cuba en. en uh, voor he? het modererende geluid uh, <laughs> zorgt. En alles ja, doet Casper dat wel. Maar dan hangt er meteen vanaf wat je met links bedoeld bent. Ja, oh, oh, oh. Zullen we, nou, zullen we die discussie dan even opschorten? De stemming zit er alweer in. We beginnen gewoon met wat er in het nieuws is hoor. Ja. En dat vragen we altijd eerst aan onze gasten. De Bora, is jou iets opgevallen? Ja, nou je begrijpt natuurlijk wel dat wij heel druk zijn geweest met uh, de verkiezingen. Dus misschien dat er uh, wat nieuws langs ons heen is gegaan. Maar uh, ik heb eens even gekeken wat er in Goorden zo uh, gaande is. En wat ik leuk vind is dat er uh, vandaag een expositie is gestart van uh, Jan Erftemeijer. En uh, dat gaat, uh, de titel is In de ban van de Rechte Heide. Dus dat is nou echt een onderwerp van heel erg dichtbij. Uh, het gaat om abstracte kunst. En uh, met abstracte kunst heb ik wel eens zoiets van, goh, wat moet ik daar nou in zien? Maar het beeld van de rechte heide, dat kennen we natuurlijk allemaal heel erg goed. Ik ben er ook gisteren nog geweest. En dan vind ik het leuk om straks te gaan kijken wat ik daar inderdaad in, in zijn kunst van herken. En het is vandaag uh, is het gestart en dat uh, zal tot uh, 22 april uh, doorlopen op het gemeentehuis. Ik kan het uh, aanbevelen, bij het rondje kunst deed hij uh, mee. Toen ben ik ook uh, bij hem op bezoek geweest en het is inderdaad uh, prachtig werk. Ja. ja. Ik uh, ben heel benieuwd, ik ga zeker kijken. En morgenavond van uh, 7 tot 9, dan is er ook nog een zogezegde greet and meet. Dus ja. Ik zou zeggen mensen, het is dicht bij huis. Het gaat over de rechter hij, Dat draagt een warm hart toe dus. Ga eens kijken hoe dat vertaald is in abstracte kunst. In het gemeentehuis? In het gemeentehuis, ja. Mooi. Wil, is jou iets opgevallen? Nou, vandaag is me opgevallen in de kranten... Uh, dat dus met name voor Casper van belang, de grote omwenteling in Andalusië in Spanje... waar de PP van de troon gestoten is... En 13 tot 14 zetels heeft ingeleverd en de partij, de PSOE, de socialisten, euh, hetzelfde aantal hebben gehouden. Maar daarnaast Podemos, de nieuw opkomende partij, euh, 15 zetels gewonnen heeft. Dat wil zeggen dat je daar een linkse, dus nog meer links, dus dat je daar een linkse omwenteling zult zien. Dat... Onbestuurbaar voor deze provincie. Toch zo valt me onbeleggen. dat uh, van Podemos tegen. Ik dacht dat ze veel meer zouden winnen. Ja, als nieuwkomer moet je ja, ja, in een tof. gevestigd bastion ja. met gevestigde namen, denk ik dat, dat het niet mis is. Nee. Maar iedereen had natuurlijk verwacht, die hebben meer dan de helft. Maar, zo, <laughs> zo gaat het. Als je hier ziet hoe de, Griezen, hoe de aardverschuivingen waren met de Eerste Kamer, dan valt het ook nog wel mee. Zo is het. Ik weet niet hoe het daar is, maar ik bedoel, hier in Nederland is het zo dat de, ja, de kiezers op rechts, die gaan eerder naar de stembus dan de kiezers op links. Dus misschien dat dat ook wel invloed heeft gehad. Ik weet het niet, misschien weet het. Kasper er iets van. Nou, ja. ik, ik moet één ding rechtzetten. Het is niet zo dat uh, de PP uit de regering wordt gehaald in Andalusië, maar dat de PSW gaat door met regeren. De PP heeft nooit geregeerd daar. Uh, heeft alleen erg verloren. En dat heeft meer te maken met de landelijke politiek, zoals dat op veel plaatsen gebruikelijk is, dan met uh, zeg maar de politiek van de autonomie. Van zo heet zo'n ding officieel, Het is geen provincie, het is een verzameling van provincies. En we zijn heel benieuwd wat er uit gaat komen. Met name omdat er ook in deze... Dat springt mij nou weer te vallen aan. Een D66-achtige partij is opgetreden. En die eigenlijk alleen nog maar in Catalonië had meegedaan. En nu ook buiten Catalonië meedoet. En ook daar wat begint Zou Hebben we daarvan te gehoord? Wat, hoe heet die partij? Ja, dat kan ik Ciudadanos. Oh, Burgers in gewoon Nederland. No, ja, ja. En dat is een club die... Ja, in ieder geval die niet doet wat Podemos doet. Podemos is een beetje wat Syriza doet in, in, in Griekenland. Uh, en die dan is een beetje meer in zeg maar, de richting van, van bijvoorbeeld D66. Uh -huh. En zijn in principe ook eerder bereid om uh, coalities te sluiten. Maar dat is afwachten wat er nou gaat gebeuren. Het is interessant, hè? Tijden ja. waarin wij leven. Zo is dat. En verder was mij in het dorp opgevallen dat bij het weidje waar... De geit van, daar moet ik al te hard op denken, de geit van, uh, ach, dat kunnen zeggen, nou komt natuurlijk weer niet. Norbert de Vries staat, Je weet wel, de geit van Norbert de Vriesstaat. Ja, ja, de goldse geit. Ja. Daar, daar sprongen de lammetjes in het rond. <laughs> ik kan er vandaag langs gevinsten. Dus, uh, natuurlijk. Nou, is hij druk geweest. Ja. <laughs> of Norbert daar druk geweest, dat dus weet ik niet. <laughs> Ja, we kijken elke week ook even vooruit wat uh, ons te wachten staat in het Brabant Zagblad. Dat doen we nu al een aantal uh, weken. En uh, een van de onderwerpen zal deze week zijn de uitbreiding van Mozes. Dus ja. dan gaat het daar toch echt, denk ik, qua horeca binnen een paar jaar nu heel druk worden. Maar dat lijkt mij voor ons als consumenten wel plezierig. Maar dat gaan we eens horen wat daar precies de plannen zijn. En... Uh, er stond een school bij de Hoogwal en dat moest ook woningen kunnen zijn. En nu gaat zich de vraag doen, voordoen, gaan nu mensen in de school wonen of hebben de schoolkinderen altijd in een woning les gehad? Geef ons het antwoord. Ja, daar gaat het Brabant Dagblad over schrijven. En over de uh, explosieve opruimingsdienst, nee, dat nee, bedrijf dat, in... dat gaat niet door. Gaat dat niet doen? Nee. Oh, hebben ze dat teruggetrokken? Nee, die afspraak is nog niet gemaakt. Dus ze zijn geëxplodeerd of... Nou, we hebben die mensen wel eens hier gehad in, in onze kring. En nou, daar werd zeer enthousiast over verteld. Maar ik heb begrepen dat, dat die ook gaan uitbreiden. Dus dat bedrijf, dat gaat heel goed. Ja, eens kijken. Gerard, heb jij zelf nieuwtjes? Dit waren mijn nieuwtjes. Dit waren jouw nieuwtjes. Ja. Ontleend aan ja. wat nog komen gaat, met het oog op morgen. Ja. Ja, goed. Ja, ik, ik kijk altijd vooruit, hè. Ja, maar met Deborah gaan we eerst even terugkijken en dan vooruit. Want ja, in de huiskamer kun je dit niet zien. Maar ze zit volgens mij nog steeds te stralen. Uh, vier, vijf dagen uh, na de verkiezingen. Uh, was dat een verwachte uitkomst? Ja, is, uh, bij, uh, het hing al in de lucht dat de SP uh, inderdaad uh, winst zou boeken. We zijn veel de straat op gegaan En je merkt ook aan de reacties uh, ja, dat mensen echt wel voor de SP voelen en dat ze SP zouden gaan stemmen... dan is de vraag natuurlijk wel of ze echt naar de stembus gaan. Dat is altijd eventjes afwachten. En het is wederom een lage opkomst geweest. En daarnet zei ik al, meestal is dat in het nadeel voor de linkse partijen. Maar dan is het natuurlijk gewoon buiten verwachting... dat we ja, toch winst hebben geboekt ondanks de lage opkomst. En ja, Partij van de Arbeid, eh, flink gezakt. Dat lag ook in de verwachting natuurlijk. Is er een plaatselijk effect, denk je? We moet natuurlijk wel eerlijk zijn, Ik bedoel, het heeft invloed op verschillende bestuurslagen. Uiteraard in de provincie en in de Eerste Kamer, dat verhaal zal de meeste mensen bekend zijn. Uh, lokaal blijven de politieke verhoudingen natuurlijk wel hetzelfde. Ja, ja. En uh, ja, We weten dat hier in de coalitie zitten Partij van de Arbeid en VVD, samen met twee andere partijen. Ik denk dat de Partij van de Arbeid toch wel achter zijn oren moet uh, krabben. En dat ze het wel als een serieus signaal vanuit de bevolking moeten zien. Eigen... Nee, maar ik bedoel, uh, kijk, uh, onze enige uh, man die hier de politiek een beetje kritisch volgt, Norbert de Vries, die, uh, die noemt jullie in alle objectiviteit de slechtste uh, raadsfractie ooit, uh, die nooit wat klaar krijgt, uh, die, die alle moties worden verworpen, noem maar op, de meest onzinnige moties worden ingediend. Nou ja, dat soort uh, dingen krijgen jullie in alle objectiviteit nogmaals <laughs> over, over je heen. Uh, en dan, dan zou ik zeggen: ja, dan, dan toch de grootste partij worden ingeworden? Ja. Het is natuurlijk de mening van uh, Norbert de Vries. We moeten niet vergeten dat hij uh, toch een, uh, een CDA-man is. En natuurlijk ook uh, met CDA-gevoelens uh, altijd schrijft. En als ik kijk dat uh, CDA dicht op onze hielen zit, maar dat we wel groter zijn geworden. dan uh, zou het wel eens kunnen dat uh, Norbert ja, toch misschien wel naar de negatieve kanten zoekt en dingen uitvergroot. Um, Onzinnige moties, dat is echt uh, zijn mening natuurlijk. Ik kijk ook naar de invloed uh, die we wel hebben. Dat gaat soms uh, verder dan alleen in de raad. Er gebeurt op de achtergrond ook heel veel meer. Ik denk, uh, nu met de transities uh, waren er uh, werkgroepjes actief, waar ik ook in uh, betrokken was. En van begin af aan heb ik gezegd, uh, we moeten kijken hoe het uit gaat pakken voor de mensen. Hè? Daar doen we het uiteindelijk voor, dit beleid. En die mensen worden toch getroffen door de bezuinigingen. En dan vind ik dat we als raad de vinger aan de pols moeten houden. Nou, dat is al begonnen met de jeugdzorg dat we gesprekken hebben gehad met cliënten. Dat was in 2014. Hebben die mensen heel duidelijk aangegeven hoe belangrijk specialistische zorg toch is. En we zien wel dat dat meegenomen is in het beleid. Dus het is niet door een motie tot stand gekomen, maar wel de druk vanuit de werkgroep. En nu, 2015, uh, gaan de transities zijn dus echt uh, van start gegaan. Het is nog weliswaar een overgangsjaar. Maar nu hebben we ook gezegd: we willen voor al de mensen die aan het keukentafelgesprek uh, ja, niet de zorg krijgen die ze gehoopt hadden, we vinden dat die mensen gevolgd moeten worden. Misschien dat ze na een aantal weken zeggen van het valt reuze mee... en we redden het inderdaad met ons sociale netwerk en op eigen kracht. Misschien dat er ook gevallen zijn die zeggen, nou, ja. wij redden het niet. Zeg je dus dat, dat je achter de schermen eigenlijk veel beter werk doet dan in de raadzaal? Ik vind dat wij in de raadzaal ook goed werk doen. Wij vragen natuurlijk uh, aandacht voor een sterk sociaal beleid. En dat geluid wordt echt wel gehoord. Maar het gaat verder dan het werk in de raadzaal. Wat ik je net aangaf, in de werkgroepen wordt ook het een en ander besproken. Er worden geen besluiten genomen. Daar zouden we ook geen voorstander van zijn. Dan heb je het echt over achterkamertjespolitiek. Dus dat zouden we niet willen. Maar ons geluid wordt daar wel gehoord en wordt meegenomen in het verdere beleid. Uh -huh. Kunnen we dat eens wat ver bijzonderen naar een onderwerp waar met name de provincie ook uh, erg belangrijk in is? Want in de zorg verdwijnt langzamerhand de provincie uit beeld voor het werk het kan bekijken. We zien de laatste tijd rond het openbaar vervoer toch de nodige klachten uh, rond aanbestedings, uh, uh, de aanbestedingsprocedures, het geld uh, die het kost, maar ook de consequenties die het heeft ja. voor de bereikbaarheid uh, mm -hmm. van Goorden. Verwachten jullie als combinatie uh, plaatselijk provinciaal dat op dat punt nu iets gaat veranderen? Of is dat eigenlijk van, nou ja, dat zijn allemaal dingen die in de afgelopen 10, 20 jaar zo geregeld zijn. Het zal wel, het is niet anders. Ik denk dat je je daar sowieso nooit bij neer moet leggen. He, inderdaad, openbaar vervoer bereikbaarheid vinden wij een heel erg uh, belangrijk punt bij de SP. En we zien natuurlijk dat openbaar vervoer altijd in de grote steden goed, uh, goed geregeld is. Maar dat is juist de dorpen, zoals Hilvarenbeek, zoals scholen, dat het daar inderdaad uh, minder wordt. En uh, we hebben begrepen dat bij de aanbesteding... dat ook een sterke wethouder van groot belang is... dat het daar is, degene die het hardst met zijn vuist op tafel slaat... Uh, die krijgt zijn uh, zin. Dus een uh, goede wethouder op die post is ook heel erg belangrijk. Maar ik vind dat we ons nooit neer moeten leggen... bij een tendens van achteruitgaan van het uh, openbaar vervoer. Op een gegeven moment heb je het uh, dieptepunt denk ik wel bereikt. En dan hopen we dat... Uh, Mensen, dus niet alleen uh, de part politieke partijen, maar ook de mensen op de straat zeggen van ja, zo kan het niet langer dat ze in actie komen. Maar hebben we dan een sterke wethouder op dat punt? Tot nu toe is die niet uh, sterk genoeg gebleken, heb ik het wel over de, de voorgaande periode. Maar het is, ja, de wethouders uit de, de grote steden, die slaan het hardst met de vuist op tafel. En de, de wethouders uit de kleinere gemeentes, die, ja. Wie heeft die... hier de portefeuille voor uh, vervoer? Uh, dan komen we bij uh, Guus van der Putten. Guus van der Putten, ja. Nee, want uh, wat ik begrepen heb, dat was mij ook compleet ontgaan. Maar ik bemoei me ook niet met aanbestedingsprocedures. Zoals dat in het verleden in feite afgerekend werd, want dat zijn provinciale subsidies. Mm -hmm. uh, op basis van het aantal ritten dat gemaakt werd. En nu op basis van het aantal mensen dat in de bus zit. Ja. En daar zit, denk ik, dan meteen de kern van het probleem. Uh, in de kleinere dorpen en op. Voor busmaatschappijen, wat beroerdere tijdschippen, zitten er niet zoveel mensen ja. uh, in de bus. Ja. En dan zeg jij opgewekt, op een gegeven moment is het dieptepunt bereikt, maar volgens mij ligt bij openbaar vervoer het dieptepunt op nul. Ja, Natuurlijk is, er zit er een bepaalde logica in dat uh, bepaalde tijden de buslijnen minder bezet zijn. Maar op een gegeven moment krijg je de spiraal naar beneden. Als de, de bus minder frequent rijdt of op bepaalde tijden helemaal niet meer... gaan mensen inderdaad uh, ja, naar andere manieren zoeken van uh, vervoer. En dan uh, zitten er nog minder mensen in de bus. En dan gaan ze straks nog meer bezuinigen. Dus dat moet je toch wel tegen gaan houden. Maar hoe concreet zijn jullie daarin? Want natuurlijk in Provinciale Staten... Komen jullie sterker uh, tevoorschijn? Uh, ik denk dat dit een van de weinige punten is waar je echt fundamentele verschillen van mening ziet mm -hmm. uh, op provinciaal niveau over wat er uh, moet gebeuren. Uh, waar maken jullie je dan hard voor? Dan moet je natuurlijk ook naar de budgetten kijken. Ja. En ja, dat moet in de begroting nog allemaal meegenomen worden, maar hoeveel wil je dan uitgeven aan openbaar vervoer? En als nu blijkt dat uh, ja, het budget te weinig is, dan zal er meer ruimte gecreëerd moeten worden. Maar is dat realistisch om te verwachten dat dat gaat lukken? Gaan jullie een motie indienen die het niet haalt? <laughs> ja. Als de motie het niet haalt, dan zullen we toch onze druk op een andere manier uh, uitoefenen. Want dan dien je hem toch wel worden. in, hè? Dan dien je hem toch wel in. Ja, als politieke partij wil je altijd laten zien waar je voor staat. En dat is wat Norbert de Vries heel vaak vergeet. Van, uh, hè, als ze dan toch geen meerderheid haalt, laten we hem dan maar gelijk in de vuilnisbak gooien. Maar als politieke partij wil je laten zien waar je voor staat. Ja. Ik wil een paar kleinere vraagjes stellen. Eh. Um. Nou goed, de, de grootste partij in, in Goelen, de meeste stemmen in ieder geval. Is het gezien door, door Jan? Hebben jullie complimenten van Jan Marijnissen gekregen? We hebben complimenten gekregen van de SP. Dat wil niet specifiek zeggen van Jan Marijnissen, maar in heel veel steden en andere gemeenten. Heeft de SP gewonnen, dus ja, we hebben allemaal gewoon een dikke pluim gekregen en complimenten. Voor onze inzet natuurlijk mm -hmm. ook, niet alleen voor het behaalde resultaat, maar voor ook voor de inzet tijdens oh, ja. de campagne. Andere vraag, uh, de hele uh, ploeg van, van de SP in de huidige raad stond op de lijst voor de provincie. Ja, ook dat is waar. Uh, is dat met andere plaatsen ook zo gegaan? Dat weet ik niet precies, bedoel ik, uh, mensen worden uitgenodigd om op de lijst te gaan staan en of mensen de uitnodiging geaccepteerd hebben, dat, dat weet ik niet uh, zeker, dat kan niet voor iedereen uh, nagaan. En hoeveel verstemmen ja. had je? Ja, dat is, uh, wat wilde ik ook <laughs> vragen, dat weet jij natuurlijk nou ook. Dat waren de 161, op plaats 29 is dat toch altijd leuk. 161, je had de meeste stemmen neem ik aan. Um, Stijn van der Brekel, die stond uh, wat hoger, die zat in de 200. Zo? Ja. Zo? Ja. Ja. Dus, ja, dat is mooi voor Stijn. Hij doet het ook goed, vind ik. Ja. ja. ja. Maar er is geen kans om, om in, de, in de provincie te komen, hè? denk ik. Je moet wel realistisch zijn natuurlijk als je op plaats 29 staat. Uh, je ziet, nu hebben we een mooi resultaat geboekt met negen uh, zetels... Dan ben je wel zo realistisch dat je weet dat met 29, op plek 29 dat die kans heel klein is. Ja. Ik zou er dan maar op hopen dat het niet gebeurt. Want dan is het slaande ruzie als er 28 mensen voor jou opstappen. Ja, ja dus precies. Dat, ja, nou. het niet het meest wenselijke scenario. Maar... Mm -hmm. Dat vind je in andere partijen ook wel eens. Ja, daarom. Mm -hmm. maar, <coughs> dan Ik dan zou je het Kast, uh, nou jij je laat horen, even willen vragen. Uh, je bent... Uh, uh, zo een zo. sociaal psycholoog, uh, pijler van de Goerlense ziel misschien ook wel. Nee, dat laatste zeker niet. <laughs> Echt niet? De eerste ook al niet. Oh, oh, ach god. Ik ben socioloog, ben socioloog en volgens sommige econoom. Volgens sommige econoom. Niet Als je de vraag niet uh, weet te beantwoorden, dan, uh, dan uh, misschien uh, wil wel. Maar uh, SP, de grootste partij in Goerlen, uh, is dat niet... Uh, Ontzettend lief van Goorlen. Lief Goorlen, die, die, die de SP de meeste stemmen geeft. En dan dan uh, komt het CDA op de tweede plaats. Dan komt de VVD op de derde plaats. Dan komt uh, de, de PVV. PVV op de vierde plaats. De PVV die de grootste partij zou worden, was lange tijd voorspeld. De grootste partij van Nederland. En ja, het is toch eigenlijk zo dat, dat als er van dit soort verkiezingen zijn... dan, dan ...wijkt Goorlen toch vaak niet zo veel af? Het gaat toch gewoon mee met de landelijke trend? Dan kun je gewoon zien dat, dat het Goorlen... ...eigenlijk is het uh, meestal toch niet veel anders, hè, Deborah? Nou, natuurlijk uh, zie je een landelijke trend... Zie je ...ook in, in de gemeente Goorlen terug, dat is ook zo... ...maar ik vind wel dat wij uh, ons nu onze positie verstevigd hebben. Nou goed, maar mijn vraag is... Nou, is, is, ...is dat niet erg lief van Goorlen... ...om, om uh, de SP tot de grootste partij te maken... Met, met alle relativiteit van, van wat is tegenwoordig nog de grootste partij. Want de VVD is in het land de grootste partij geworden met 16% van de, van de stemmen. Tja, de grootste partijen zijn, zijn ook klein. Dat, dat is de, de versnippering van het, van het politieke landschap. Ja. De grootste partij is de partij die, die thuis blijft. Dat zijn dat er, geloof ik, dat is 53%, dat is meer dan de helft. Ja. Dat is de uh, grootste partij, maar die hebben straks helemaal niks te zeggen. Nee. Dus nee, nee. Wil? wat dat betreft is het niet oh, zo slim. Weet je, bij dit hele gebeuren is natuurlijk toch een kardinale vraag. De verbondenheid met een partij. Mensen gaan wel, de mensen die gaan stemmen, gaan wel stemmen. Maar de vraag is hoe verbonden ze zich zo voelen met de partij of ze lid zijn van de partij. Wat je ziet is die grote afname van de partijen, als lidmaatschap van de partijen. Ja. Dat wil zeggen dat er op een of andere manier euh, zwervend gestemd wordt... Uh, dat is een belangrijke factor in het hele gebeuren. Daarbij zie je natuurlijk dat heel veel mensen genoeg hebben van wat er aan de hand is. Uh, ook erachter komen, zo'n PVV, jij noemt het nog altijd een partij. Maar ik denk dat je het een beweging moet noemen. Dat is helemaal geen partij. Er is geen bestuur, er is geen partij, er is niets. Er zijn alleen Wilders ja. met zijn volgelingen. Ja. Maar wij blijven het heel dwaas genoeg een partij noemen. Uh, maar goed, dat loopt dus terug. Dat is denk ik een... een een positief gebeuren in het geheel van die verkiezingen. Maar dat andere element van vertaalt zich die, dat stemgedrag... ook naar een grotere losverbondenheid met die partijen... dat is toch wel een, interessant, een interessante vraag, denk ik. Nou, als ik even naar een, een jaar terug ga en zie bij de gemeenteraadsverkiezingen... daar deden zeven partijen aan mee. En toen hebben we een 1600 stemmen gekregen... En dan nu met de provinciale staten was er natuurlijk veel meer concurrentie. Je noemt de PVV D66, die goed ging in de periode, ja, ja. GroenLinks, Partij van de Dieren, 50 plus noem maar op, veel meer concurrentie. En uiteindelijk hebben we toch meer dan 1500 stemmen gekregen. Dan uh, vind ik wel dat we onze positie verstevigd hebben en dat we uh, ja, toch een trouwe achterban hebben. Maar mm -hmm. mm -hmm. De vraag is hoe sterk is het fundament als mensen niet direct lid zijn van de partij? Want dat ik er dus de vorige keer zomaar weer op iets anders gaan stemmen. Nee, maar dat beperkt de mate van lidmaatschap is natuurlijk iets van alle eeuwen, tenminste in ieder geval van de vorige eeuw... toen je politieke partijen als massapartijen ging zien. Maar ik denk dat nu, achter jouw vraag tenminste, zo vertaal ik het maar even ook zit... hoe groot is het vertrouwen nog van, van kiezers in überhaupt degenen die gekozen zijn... of het nu de partij is waarop ze zelf gestemd hebben of anderen... Als ik uh, tweetjes en dat soort dingen langs zie komen, staat er zakkenvullers, loze beloften, uh, voor een eigen ego bezig uh -huh. zijnde. Dat soort termen in plaats van de bedaagde heren die het vroeger uh, geweest zijn oh. uh, met driedelig pak en een uh, bolknak in de hand uh -huh. en een bolhoed uh, op het hoofd. Uh, dat extreem zouden we vooral niet meer terug uh, moeten krijgen, maar het extreem dat we nu zien, is dat iets waar je zegt van ach dat is toch meer een probleem van de andere partijen, zitten wij niet zo mee, wij hebben een trouwe achterban of zeg je van dat maakt überhaupt het besturen van lokale gemeenschappen in toenemende mate moeilijk. Ja, ik vind het wel een, een punt waar heel serieus over nagedacht uh, moet worden. En het antwoord is natuurlijk niet zo makkelijk. Ik bedoel, als we toch weer naar die opkomst uh, kijken... ben ik overtuigd dat ook heel veel SP-stemmers thuis zijn gebleven. En dat is natuurlijk heel erg jammer. Dat hoorden we op straat ook wel, dat soort signalen. Mensen zeiden van ja, hartstikke goed en zo. En uh, we steunen jullie, maar we gaan niet stemmen. Dan zeiden we ook, ja, dan steun je ons niet echt natuurlijk. Dan gaat je stem uh, verloren. En dat is natuurlijk wel een probleem uh, ja, waar veel partijen mee zitten van krijgen we onze, onze kiezers nog wel naar de stembus. En dat is moeilijk. En ik denk dat het niet zo uh, zeer met lidmaatschap te maken heeft. Ik denk dat ook in het verleden de meeste stemmers niet lid waren van de partij waar ze op stemden. Dus dat is altijd zo geweest. Maar mensen zijn inderdaad wel het vertrouwen in de politiek uh, aan het verliezen. En dat komt natuurlijk ook wel dat er uh, ja, soms verkiezingsuitslagen zijn geweest... en dat mensen naar de hand zagen van... goh, dat vertaalt zich opeens heel anders. Wat is er dan gebeurd met mijn stem? En ik denk dat de politiek dat als heel nee. serieus signaal moet nemen. Heb je, uh, toen, toen het huidige college werd geformeerd... na de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar... heb je er achteraf gezien spijt van... dat, dat je niet meteen mee hebt geprobeerd te, te doen met de collegevorming. Want je zei toen eigenlijk al vrij snel... Nou ja, ik, ik, ik doe niet mee. Nee, ik heb nooit gezegd ik doe niet mee. Dat heb ik echt nooit, nooit, nooit gezegd. Nee? Nee, nee. want wij wilden wel graag uh, in, in het college. Alleen ja, dat is op een heel bijzondere manier is dat gegaan. Uh, in het verleden was het zo dat uh, de grootste partij had als het ware de sleutel in de handen. En toen werd door PAG gezegd van ja, maar die gaan wel met een uh, bepaald idee natuurlijk uh, op de koffie. En dan uh, zou je altijd zien dat het uh, zo uit gaat pakken. Dus hun voorstel was van laten we het nou eens eerst centraal uh, bespreken. Wat ze nu in de provincie ook willen gaan doen. Nou daar stonden wij helemaal achter. En wat bleek nou? De zaterdag voor die centrale bespreking... Hadden vier partijen al een kopje koffie met elkaar gedronken. En niet alleen koffie gedronken, natuurlijk. Ik uh, bedoel, ze hadden duidelijk al aangegeven dat ze met z'n vieren verder wilden. En uiteindelijk is dat ook het college geworden. Het is echt niet zo dat de SP niet in het college wilde. Maar ja, helaas, voor de echte onderhandelingen zo is het was er al een uh, rondje koffie ja. gedaan. En die vier partijen, die zitten nu ook in het college. En. Was het voor jullie beter geweest om, om mee te doen... Of, of vind je deze positie toch eigenlijk wel comfortabel? Natuurlijk wil je altijd graag in het college meedoen. Dan trek je aan de touwtjes, zoals ze dan zeggen. Dan heb je de meeste invloed. Dat is ook wat de SP nu in de provincie heeft ervaren. Natuurlijk moet je dan water bij de wijn doen. leef je op sommige punten in, maar je kunt ook dingen binnenhalen. Dat is dan wat makkelijker uiteraard in het college. Dus we hadden graag mee willen doen... Uh -huh. ...ook al zijn het moeilijke tijden met de bezuinigingen. Ja, ja. ja Kas. Ja, mag ik, mag ik toch in deze discussie proberen een onderscheid te brengen... ...tussen wat enerzijds het politieke spel is van de politici... ...en anderzijds wat wij, Dom Stemvee, daarover moeten denken, zogezegd. En ik heb dat als indruk, de partij Jun, de neiging hebben te zeggen van wij doen dat denkwerk en het doelwerk voor, uh, zeg maar, uh, van, van het uitbrengen en, en, en tot werkelijkheid maken van de, het politieke geluid wat in de samenleving is. En je moet ons daarin vertrouwen. Nou, dat is op provinciaal en op landelijk niveau iets wat heel ver van je bed af ligt. Hier in het dorp kun je eventueel die mensen nog kennen. En dan gaat het veel eerder over van ben jij net de vent of ben jij net de vrouw. Uh, en daarom stem ik op jou. Dan in de landelijke politiek waar je heel snel met dat soort tweetjes komt waar je net aan refereerde van het zijn zakkenvullers en weet ik wat. Mm -hmm. Tegelijkertijd moet je zeggen, op dit moment heeft naar mijn stellige overtuiging, maar dat is mijn overtuiging, geen van de partijen, ook die van die club van meneer Wilders niet, een echt verhaal waarvan je zegt daar kom ik s'nachts voor uit mijn bed. Uh, dat heeft iets te maken met de, de, de, de manier waarop we met z'n allen samenleven als we straks over Cuba praten zal daar in minstens uit. aan de orde komen dat ja. daar wel zoiets schijnt te zijn, ik zeg, een verhaal. Het, uh, schijnt, ik zeg het heel voorzichtig er is, er is in ieder geval een verhaal wat voor sommigen daar zeer dominant aanwezig is daar is niet iedereen het mee eens, dat mag evident zijn maar er is in ieder geval zo'n soort gevoel van die kant moeten we met z'n allen uit en ze hebben er een paar dingen bij bereikt dat zullen we straks over hebben, nou dat verhaal wij leven een beetje in een soort postpolitieke samenleving... ...waarin de discussie over uh, de, het grote verhaal... wel ...over de kleinigheden, hè, van moet er wel of niet zorg zijn... ...moet er wel of niet vervoer zijn, moet er, en dat soort zaken... ...maar het, het grote verhaal van emancipatie van bepaalde klassen. Uh, weg met het kapitalisme. Weg met het kapitalisme. of met de neoliberale maatschappij. Uh, uh, de, de mooie, prachtige dingen, maar als... als uh, op de bank, als er een bank zou zijn die zegt: in plaats van die 0,6% of zo rente die je vandaag de dag krijgt, bij ons krijgt u vanwege kapitalistische redenen 18% of 1,8%. Ik zeg het verkeerd. Uh, dan moet je kijken hoe hard de mensen gaan lopen. Ja, uh, iedereen die spaarcentjes heeft, hè, die gaat natuurlijk naar die bank toe, want dan krijgt hij meer centjes. Nou, ik denk dat ik, ik voor mij kom niet tegen. ook bij jonge mensen, niet waar ik toevallig de, de laatste tijd een paar keer mee gepraat heb. Uh, een gevoel van... wij moeten die samenleving echt fundamenteel gaan hervormen. Dat is erg, want... toen wij jong waren, hadden we dat gevoel heel sterk. Hè? Dat er waren allemaal dingen mis, er moest allemaal gebeuren, et cetera. Uh, maar dat is over. En dan kun je... dan is het, laten we zeggen, een afstand gegroeid... tussen het denken van de politici... en politieke partijen aan de ene kant... en ons gewone jongens en meisjes aan de andere kant. En dat... Waar zullen die twee elkaar weer ontmoeten? Hopelijk wel, maar misschien ook helemaal niet meer. Ja. En dan moeten die, met name die politici, moeten waarschijnlijk, omdat zij de eerste verantwoordelijken daarin zijn, uh, ook aan, naar, naar hun agenda kijken. Zeg, wat moeten wij nou gaan doen in zo'n situatie om te zorgen dat we volk naar de kiezers, naar de, kiezers, hoe heet het, naar de stembus trekken? Nou, misschien is Debora het er niet mee eens, maar alle partijen lijken op elkaar, maar SP is toch een partij met een verhaal, of niet? Ja, we hebben een duidelijke ideologie. Ik hoor net van de samenleving, die verandert niet, niet wezenlijk. Nou, Wat er nu gaande is met de participatiesamenleving, dat vind ik toch echt wel een heel sterke verandering. En participatiesamenleving, dat klinkt natuurlijk heel erg mooi, maar het is gewoon een eufemisme om fors te bezuinigen. Mm -hmm. En de SP heeft dat altijd al verteld, dat verhaal. Alleen bij veel mensen is het eerst zien dan geloven. En uh, ja, mensen zien nu wat het inderdaad uh, betekent. Hè, dat ze meer gebruik moeten maken van hun sociaal netwerk. En uh, dat ze meer op hunzelf aangewezen zijn. Dat de zorg minder wordt, dat dat niet meer uh, vanzelfsprekend is. De SP heeft altijd gezegd van zorg is geen gunst, maar zorg is een recht. En dat is wat nu afgebroken wordt. En dat is wel wat de mensen nu echt gaan zien... He, sinds het nieuwe jaar uh, wordt die participatiesamenleving wordt doorgevoerd en dit is nog maar een overgangsjaar. In 2016 uh, gaan de bezuinigingen harder door. Dus dan zien de mensen wat het betekent en de, de SP is voor een sterke overheid die garanties en zekerheden inbouwt. Mm -hmm. Zo kom je automatisch bij Cuba terecht. Ja, ja dat bruggetje ja. is niet zo moeilijk. Nou, nog even toch in Nederland blijvend. Ja. Uh, dat is eigenlijk niet uh, wat jij zegt een scherpere tweedeling in onze samenleving. en Dat daarvoor een stuk het, uh, het probleem ook zit. Je zegt de mensen gaan merken uh, wat de bezuinigingen gaan betekenen. Dat is een relatief kleine groep die heel kwetsbaar is. Waar een aantal politieke partijen in het verleden heel expliciet zijn geweest dat ze daarvoor op zouden komen. Wat in mindere mate gebeurt uh, dan in het verleden en waarin het verhaal meer is. Ook die mensen kunnen meer voor zichzelf uh, ja. opkomen. Mm -hmm. Maar om nu te zeggen dat dat 60, 70, 80 procent van de Nederlandse bevolking is. Nee. Dat, uh, en zit daar niet ook dan een groot probleem? Uh, ...als belangenbehartigende partij... Mm. ...want dat, dat zijn jullie ook... ...dat je daar eigenlijk ook aan de grenzen... ...van je politieke machtsvorming uh, mm -hmm. komt... ...omdat de groep die je vertegenwoordigt... ...een gelukkig... ...niet zo grote minderheid... ...maar wel een hele grote groep mensen... Uh, ...in Nederland is, maar... ...het zal je nooit 50% opleveren. Nee, je hebt ge... ...het klopt inderdaad dat de kwetsbare mensen... ...natuurlijk uh, relatief gezien... ...maar een, een kleine groep uh, betreft... ...alleen... Iedereen heeft natuurlijk een vader, een moeder, familieleden. Bedoel je hoeft niet altijd zelf tot een kwetsbare groep te behoren... maar je ziet wel de mensen om je heen wie het ook treft. En dat opent wel de ogen van de mensen natuurlijk. Nee, maar en... zit daar niet juist ook in... Uh, dat die kwetsbaarheid zich niet beperkt tot individuen... die dan een netwerk rond zich hebben van familieleden... die dan wel potentieel voor ze opkomen... maar dat juist hele gezinnen, hele families, hele generaties betreft... Die met elkaar in dezelfde positie uh, verkeren, waardoor het juist extra moeilijk wordt. Maar waardoor dat ook iets is dat ze niet kunnen zeggen, wij kunnen een beroep doen op anderen. Of de aantallen waar het mm -hmm. gaat zijn daardoor groter, yeah. omdat je altijd wel een neef of een nicht of een, uh, ja. of een tante hebt mm -hmm. die het ook slecht heeft. Yeah. Uh, want die hebben het dan niet zo slecht. Mm. Nou, sowieso vind ik, wat ik heel erg vind nu, is dat de solidariteit wordt afgebroken. Ongeacht of je zelf tot zo'n doelgroep behoort, vind ik gewoon, ja, de solidariteit hoort in de samenleving te zijn. En dat is wat we nu zien gebeuren, dat die wordt afgebroken, dat het een ieder voor zich cultuur gaat worden. En dat is wat ik heel erg vind. Ja, maar wordt die afgebroken door, zeg maar, het neoliberale politieke partijgeluid? Of ook door de mensen die je op straat tegenkomt? Of staan die daar met de enige verbazing naar te kijken van wat gebeurt hier nu toch eigenlijk? Dus dat een deel van de problematiek waar we het net over hadden ook voortkomt dat het verwachtingspatroon van mensen van de staat doet een aantal dingen vrij impliciet als verwachtingspatroon en dat komt niet meer uit en dat daardoor de kloof groter wordt. Ja, ja. Um... Je voelt een heleboel onvrede in de samenleving... en mensen kunnen niet altijd de vinger opleggen wat dat nou precies is... maar ja, toch het toenemende egoïsme, zoals ik het dan noem... dat bevalt een heleboel mensen niet. En de partij die voor solidariteit staat, dat zijn wij, dat is de SP. Het is niet alleen maar ik, ik, ik... en ik heb geen zorg nodig en dan maakt het me niet uit. Ieder mens kan vroeg of laat natuurlijk toch in een andere situatie terechtkomen... En die onzekerheid die daardoor ontstaat... En ik denk dat de mensen juist zoeken naar een stuk zekerheid. En dat dat vertrouwen geeft. Ja, ja? ja. Kasper. Mag ik er ook weer op reageren? Ja. In die zin dat je uh, kunt zeggen... Als je het woord zekerheid gebruikt, schiet mij iets door, door het hoofd. Wat mijn voorganger in het ambt in Maastricht altijd zei... Nederlanders zijn kampioenen in de, in de wereld. Dat kun je uit vergelijkend onderzoek vaststellen. Als het gaat om het garanderen van zekerheid. Mm -hmm. Het is ongelooflijk hoe, hoe wij de pest hebben aan onzekerheid. En wat we er tegen doen. We verzekeren onszelf tegen begrafenisrisico's en god maar weten wat... Waanzin, want je kunt het net voor zelf versparen en dan maakt het niks uit. En die verzekering betaalt je meestal meer geld aan dan je uiteindelijke begrafenis kost. En dat is een detail natuurlijk in het totaal. Maar wat er dan gebeurt is, denk ik ook, dat je... En dus ik zie dat er mee mij heen, maar misschien heb ik ook een, een, een bril... Uh, je moet een, naar mijn gevoel een totale optelling maken van de dingen die worden afgebroken aan de ene kant. En sommige dingen worden te snel en te gemakkelijk afgebroken, volstrekt mee eens. Aan de andere kant gebeuren er ook allerlei aardige initiatieven waarbij mensen uh, op een heel andere manier met elkaar in gesprek komen, met, voor, voor elkaar dingen doen uh, en weet ik wat. Uh, ik blij mee te mogen zeggen dat ik op dit moment hobbykok ben voor een aantal oudere mm. inwoners van, van Goorle mm. eh, die daar tegen een beschaafd bedrag eh, te verwaarlozen, een warme maaltijd krijgen gekookt en alles erop en eran en weet mm. ik wat. Op dit moment zijn dat zo'n zo 40 man, dat zou er meer moeten kunnen worden, dat is zeker waar. Maar als je dan ziet dat die mensen dus daar komen, met elkaar praten, door ons uh, het eten krijgen opgediend, door een aantal gastvrouwen die erbij lopen, uh, dat netjes wordt opgediend met een kopje koffie en uh, een praatje gemaakt. Dat uh, ze naar de hand gaan, zoi de boelen of ja. weet ik wat. Uh, dat die gastvrouwen ook allemaal van de boer komen. Uh, dat dus van alles gebeurt, dus maar een heel klein detail natuurlijk, maar allerlei sociale initiatieven als het ware plaatsvinden... waarvan je zegt, nou, als je aan de ene kant ziet... dat wij natuurlijk in het verleden heel gemakkelijk... ook door de... de pak een beetje, door de, door de lucht van de tijd... Uh, hebben gezegd, van: als we een probleem niet kunnen oplossen... leg het ja, ja, ja, in de overheid, de overheid toe. Hè. En die moet er maar geld van maken en weet ik wat. En dat werd een volledige verzorgingstaat. Ik herinner mij nog in de tijd... dat moet jij nog wat zeggen, Frans van de Ven, weet je wel... Uh, die een heel verhaal had over de sluiting van het sociale gebouw... In termen van wetgeving en al dat soort zaken. En dan, als je dan nu met, het, met de kennis van nu naar terugkijkt. zeg denk je, we hebben daar toch een paar dingen gemaakt. Waarvan je zegt, ja, wisten we van tevoren ook niet wat we daar deden. Zowel niet in termen van financiën, maar vooral ook niet. Van het gas van slochteren. Daar werd het van betaald. Maar, maar uh, vooral ook niet in termen van de verantwoordelijkheid die je bij de mensen zelf weghaalt. Ja, ja. Door het allemaal zo te doen. Door slochteren te gebruiken als bodemloze put. Want dat was op dat moment eigenlijk om al dat soort dingen te betalen. Terwijl je natuurlijk een aantal dingen zelf kan doen. Ja, en no. op een andere vorm kan doen, laat ik het zo zeggen. Zullen we dat zo uh, als uitgangspunten voor ons Cuba-debat uh, maar houden? Want volgens mij worden ja. de meningen daar wat. Want wat verschillend jij nou over... vertelt, dat gebeurt in Goorland. Maar dat zie je misschien ook in Cuba. Uh, dat zie je ongetwijfeld ook in Cuba. Daar heb ik het niet zo als zodanig waargenomen. Maar het gebeurt ook in een heel vaar Beek om het waarstraat te <laughs> doen. Nou, een je, in tegenstelling met wat Casper zei. Ja. Het beroep op vrijwilligerswerk en vrijwilligersinitiatieven is natuurlijk fantastisch. Maar liefdadigheid is geen sociale onderbouwing. En ik denk dat het verschil, uh, wat wij van Cuba zouden kunnen leren, is de elementen van het project van de revolutie. Dat die onderbouwing van het sociale bestel is geweest. Maar laat Casper eerst maar zijn woordje daarover. Nou, <laughs> nee, want ik ga nu een beroep doen op mijn familienetwerk. We gaan namelijk een muziekje draaien van Boudewij de Groot. Er is dus geen familie van me voor wie oh. dat moet dachten, maar daardoor denk je toch al snel van, laten we daar maar iets van draaien. En het leek mij wel toepasselijk, gezien de rook die on onze in onze hoofden zit, dat wij het nummer draaien als de rook uit je hoofd is verdwenen. Houd oh. het je ja. op dat de zon schijnt, als de rook om je hoofd is verdwenen.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 Je drijft langzaam mee met de stroom. Als de rook op je hoofd is vergeten, als de rook op je hoofd is vergeten. Als er gebeld wordt, verlaat je het pand en je loopt langs de trap naar beneden.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 Zondag, cinecita, Een hele dag die een halve dag duurt. Want op Cuba kunnen ze hard werken. Als de zon niet uh, schijnt. Films, discussie, lezing. Je kunt het zo gek niet verzinnen of het gebeurt. En Casper Vroom is ook op Cuba uh, geweest. En heeft er ook met veel mensen gesproken. Dus wij dachten het is wel leuk om vanavond eens te kijken... Of die visies redelijk overeenkomen. of zoals het eerste half uur lijkt aan te geven. dat ze misschien wat verder uiteenlopen. zodat wij een vrolijke avond uh, kunnen krijgen. Wil, wat spreekt jou zo aan op Cuba? Waarom besteed je daar zo onwijs veel tijd aan? Nou, Cuba, dat moet je zien als een, als een gezicht met twee kanten. Het uh, de ene de aspect is het, uh, het aspect van het de, de project van de revolutie. Wat dus in, uh, nadat uh, Castro aan de macht is gekomen vanaf 1962 gestald heeft gekregen. Daarnaast heb je in het gezicht van de periode was speciaal, de jaren 90, Wanneer na de val van de muur de steun van de Sovjet-Unie wegvalt. En het land eigenlijk in een soort oorlogseconomie terecht komt. Ernstiger dan waar Griekenland nu in verkeert. Dat heeft allerlei nieuwe problemen teweeg gebracht. En de vraag is hoe die twee zaken te koppelen zullen zijn. Mogelijk dat Casper dat ook opgevallen is... of daar een aantal zaken van gezien heeft. Dus die, die twee kanten van Cuba, die interesseert me... maar met name interesseert me dat project van de revolutie... zoals dat um, op gang is gebracht vanaf de jaren 60. Het was geslaagd tot, uh, tot 92? Nee, nee. De, de, de kern is nog altijd overeind. De kern in Cuba, iedereen... Uh, Iedereen denkt meteen aan Fidel Castro, maar je moet terug, verder teruggaan in de geschiedenis. De wortels liggen in feite in de vrijheidsstrijd in de, in, de, in de 19e eeuw. En daar komt een grote vader des vaderlands tevoorschijn: José Martí, die een, die, um, een visie en daar, daar kom je op een visie uit, een visie heeft uitgedragen en neergezet die nog altijd de hele cubaanse samenleving doordezendt. En dat als het ware een heel essentieel sociaal bindmiddel is. Maar ik weet niet hoe Casper dat op zijn bezoek ervaren heeft. Nou, ik, ik, ik vond het eerst een ongewoon interessant land. Ongewoon interessant. Ik bedoel, je komt wel eens in een ander land. Eh, toevallig vanwege mijn werk wel eens vroeger. En dan zijn er landen die interessant zijn. En eh, sommige landen zijn niet zo erg interessant. Maar Cuba is verschrikkelijk interessant. Dat is één. Vers 2, uh, wat Wil zegt over het project van de revolutie. en wat er dan eventueel in die peri speciale periode gebeurd is. Ik denk dat dat te korte lijnen zijn. Want wat mij opgevallen is, ik heb ondertussen ook wat gelezen over de geschiedenis van het land. is dat de dingen die vandaag de dag nog steeds spelen. ook soms honderden jaren oud zijn. En dat zeg maar eigenaardigheden die je tegenkomt. dat die hun wortels hebben in een heel lang verleden. Naar uh, welke bedoel je dan uh, Bijvoorbeeld uh, het feit dat er. Uh, de zeerovers waren en gruwelijk is gesmokkeld. Zeerovers die kwamen van heel de Caribbe. Er zaten al die mannen met zo'n lapje voor hun ogen, weet je wel, op zo'n boot. Uh, dat had alleen grappige consequenties. Ik bedoel, als je een stadje had dat aan zee lag en werd voortdurend aangevallen door piraten, dan besloot je op een gegeven moment om wat hoger tegen de berg te gaan zitten. Kon die piraten zien aankomen, kon je jezelf verdedigen tegen. En allerlei steden op Cuba en liggen dus wat verder van zee af, zijn geen havensteden meer wat ze vroeger wel waren. En hebben dus daardoor verdedigingswerken kunnen opzetten. Maar dat vind ik merkwaardig. Maar, maar, nee, maar dat ja? is een detail. Dat is echt een detail. Wat er, wat er wel gebeurd is, is dat er uh, aan de, oost, de, westkant, nee, zeg verkeer, de oostkant van het eiland... Uh, op een gegeven moment grote groepen, uh, Fransen en anderen, zijn geland vanuit Haiti en, en Jamaica. Die, uh, anderen dus van Jamaica dus. Uh, zijn geland, die daar een beetje buiten het zicht van de, de toenmalige Spaanse overheid... Uh, daar op een, een uiterst interessante manier hebben gesmokkeld. Nou, die lijn is hier vandaag de dag nog steeds. Uh, men heeft enerzijds, dat is ook wat je zegt, twee gezichten ben ik het heel mooi eens. Ik heb daar nog een andere metafoor bedacht, daar kom ik zo wel op. Uh, enerzijds heb je een sterk centraal geleide staat, met een duidelijke ideologie, met een opvatting over dingen die moeten gebeuren, waarvan een aantal dingen naar mijn gevoel ook heel goed zijn geregeld. Maar tegelijkertijd is de achterkant van het gelijk. En de achterkant van het gelijk is bijvoorbeeld dat er een legitiem... zeg ik, nee, misschien niet eens zo moet je het zo zeggen... dat er een van bovenaf toegestaande vorm van corruptie is. Mm. Dat noemt men de linkerhand... Uh -huh. uh, ik had het net over Cohiba sigaren, nee. ik heb er een doosje kunnen kopen daar, die dingen zijn tamelijk prijzig als je ze hier in de winkel wil halen, maar daar kon de juffrouw die sigaren rolt met toestemming van haar baas eens in de zoveel tijd een kistje achterover drukken, om dat vervolgens aan toeristen te verkopen en daardoor koeks te vangen koeks zijn de uh, onwisselbare gelijk aan een dollar uh, noem je dat valuta van Cuba, je hebt ook er zijn twee muntsoorten ja, dat ja, ja. maakt het dat is vrij smart. ingewikkeld allemaal, maar, maar, maar er zijn twee soorten en, en die ...inwisselbaar heeft een veel hogere waarde... ...25 keer zo hoog als de lokale. Dus die mensen willen wel om dat te doen. Ja, maar, die maar van, enige afstand, van enige afstand gezien zeg ik dan... ...dat is heel slim van het systeem... ...en van de elite in dat systeem. Maar op die manier, als je iedereen de kans geeft... ...om met de linkerhand wat ruimte voor zich te scheppen hou het volk rustig. Ja, maar daar, zit, daar komt het element van de jaren negentig in Casper, denk ik, met die corruptie. Want ik denk dat je die lijn naar Haiti en zo, dat is veel gecompliceerder... omdat het te maken heeft met de slavenopstand die in Haiti heeft plaatsgevonden... waardoor een hoop Afrikanen naar Cuba zijn gekomen. Cuba is natuurlijk een belangrijke, eh, door, met Afrikanen door, doordrengte samenleving. Verder is het een eiland, de dus een voetnood, eiland staat bloot. Met de bloot... voetnoot erbij, dat tot mijn en jouw starre verbazing dacht ik... Uh, Rassediscriminatie niet of nauwelijks voorkomt. Nee, dat heeft Caspo, uh, ...Castro heeft daar een eind ja, aan gebracht. Ja. Net zo goed Opmerkend, als de man-vrouw... Ja. ...gelijkheid ja. die meteen in het begin van de jaren... Dat ...behoort tot het project van de revolutie met ja. name. Maar die corruptie... ...die heeft voet gekregen... ...in de jaren negentig door die situatie... ...waarin het embargo van Amerika er was. Dat werd nog eens versterkt... ...door allerlei extra amendementen... ...waardoor de Amerikanen dachten... We grendelen het nog sterker af. We zorgen dat buitenlandse steun en buitenlandse ja. uh, uh, uitwisseling, handelsuitwisseling onmogelijk wordt. Waardoor het dermate geïsoleerd wordt dat, het vanzelfsprekend kunnen, dat wij het vanzelfsprekend kunnen inlijven. Na het failliet van de varkensbaai invasie in 1961-1962. In Die corruptie komt dan op omdat er alleen maar is hoe overleef je deze situatie. Ineens is er niks meer. Er is een gigatekorten, grote tekorten. En in die situatie heeft die corruptie grondgevat of grond aan de voet gekregen, mede ook door invloed van de, van de toeristen die gekomen zijn. En je moet Havana daar sterk in onderscheiden van de rest van het land. Die corruptie is ook algemeen bekend. Als je het, toch het interessante boek leest, 100 uren met Fidel Castro, dat is nou een uitvoerig interview wat geweest is met met Ramonet, de, de voormalige hoofdredacteur van. ...de monde diplomatiek, dan zegt hij dat zelf. Hij weet het allemaal heel precies. Hij heeft het ook door een aantal activiteiten voorkomen zichtbaar gemaakt. Alleen, hoe roei je het uit? En daar heeft hij wel ideeën over... ...maar dan kom je ook weer terecht in het merkwaardige Cubaanse structuur. Ik weet niet hoe je dat hebt meegekregen. Dat je daar drie elementen hebt. Je hebt, je hebt de regering, je hebt het parlement dus... ...je hebt de, uh, je hebt de, de vakbond... En je hebt de partij. En dat zijn drie hele bijzondere geledingen... die op een gecompliceerde manier door elkaar lopen. Dat wil zeggen, Castro kan wel iets willen... maar de vraag is of dat door de bevolking wordt gesteund. En dat dan voert dan terug in feite tot een grondslag van José Martí. Die, eh, en zo worden allerlei woorden en slogans van Martí... die nog steeds veel zeggingskracht hebben gebruikt. Hè. In de Cubaanse heet dat dan... Uh, ...perdura lo que uh, uh, el pueblo quiere. Dat wil zeggen, houd vast aan wat het volk wil. En daar zit toch de kern. Maar ik weet niet hoe je dat over hebt. Maar wacht eens, zo lijkt de corruptie eigenlijk een, een goede zaak. Uh, ik bedoel, je hebt daar die, die ijzeren greep van het regime... Het is het, het de terrenstaat. Nee, nee, nee. Dat, nee dat vind oh, ik, uh, ik vind het de grote woorden. Dat zijn woorden waar heel veel valse lucht in zit. Maar, maar goed, die corruptie is oogluikend toegestaan. Dat, dat, dat, dat doet de staat dan toch maar. En dat, dat vindt het volk prima. hier is hij ook, hier is je ook. Wat? wat? Is toch overal corruptie. Nee, maar we hebben het een... toch over Cuba nou, hè? Jawel, maar corruptie is toch overal corruptie... Dat is toch des mensen eigen... Ja, ik, denk ik doe iets dat voor jou, en jij doet iets voor is. mij en er ontstaat ja, Nee, maar dat is een maatverschil? Uh, als wij praten over corruptie, dan zeggen we als iemand er een, een jaarsalaris bij hosselt. Hosselen is een woord wat Surinamers gebruiken voor dit soort dingen. Uh, als er iemand een jaarsalaris bij kan hosselen in korte tijd, dan is er iets niet helemaal goed. Als je weet dat het jaarsalaris van een gemiddelde Cubaan geschreven wordt in termen van tussen de 200 en 300 euro. Hmm. Uh, en hij is in staat om door sigaren te verkopen, zo'n doosje kostte mij 50 euro voor 25 sigaren, twee per stuk, uh, om daar dus dan kennelijk iets mee te verdienen. En als hij dus hoeveel van die doosjes per jaar moet verkopen om een jaar salaris erbij te vangen, dat telt zelf maar uit, dan is er iets raars aan de hand ja, dat maar, dat is, te ja. Zijn, maar dat is het grote probleem wat ook wordt onderkend op grond waarvan ze dit jaar die uh, dubbele valuta tot een einde willen brengen. Maar er zit meteen in, je kunt het zeggen en dat lees je altijd, een Cubaan verdient maar 15 euro in de maand. Hij Cubaan hij hij verdient 30 euro in de maand, hè, dat wisselt er tussenin. Want er zit een zekere vorm te van prestatiebeloning in. Maar dan moet je meteen zien wat buiten dat salaris, ja. door de overheid wordt betaald. Je hebt een soort sociaal vangnet of je hebt een subsidie-economie... Ja. waarin in feite die rest wegvalt. Het gaat er eigenlijk over wat kun je met je vrij besteedbare inkomen doen. Dat is in alle opzichten. Hè? Kijk, als ik, als ik een ton verdien, maar ik heb 90.000 euro per jaar af te betalen... is mijn vrije ruimte maar erg beperkt. Kun je je vragen hoe dat komt. Maar zo moet je dat toch wel bedenken in het, in het Cubaanse... En... Nou, dat is zeker waar, want laten zeggen, voldoende voedsel om niet dood te gaan van de honger krijg je van de staat en komt dus eigenlijk bovenop je inkomen. Uh, gezondheidszorg is gratis, uh, medicijnen zijn soms niet aanwezig, dan dus heb je een probleem. Uh, onderwijs is gratis. Nou, dan heb je natuurlijk een aantal hele belangrijke dingen in het leven, heb je gewoon afgedekt. En dat moet je ze toegeven, dat hebben ze heel, een aantal gevallen hebben ze dat heel aardig gedaan. Er zitten wel kanttekeningen bij natuurlijk, maar hebben ze best aardig gedaan. Uh, dus eigenlijk is het... Als je het in, in zeggen, internationaal vergelijkbare termen zou willen groten, is het uh, bruto nationaal product veel hoger dan de optelsom van de inkomens van de Cubanen. Want dat uh, het is daarvoor voor economen lastig rekenen, omdat je dus niet de standaard maatstaven kunt gebruiken mm, die ja. je elders gebruikt. Mm. Maar het is ongetwijfeld hoger. Maar tegelijkertijd denk ik dat de Cubaan qua, en dat is natuurlijk een generalisatie van het zuiverste water, qua karakter, uh, een stuk opgewekter is dan de gemiddelde Nederlander. Hij heeft mooie muziek, uh, daar besteedt hij heel wat tijd aan. De rum is. Bevouwen de groot hoor. Even... Ja, ja. <laughs> ja. Ik vraag me af hoe de gewone man op straat dat regime uh, ervaart. Of is het meer van nou ja, de zon schijnt, uh, wat jij net uh, zegt, van uh, nou, als je, leven je, is als toch je wel prettig. Praat, als je met ze praat, ik heb er heel veel met gepraat, ik, ik spreek hun taal, dus dat scheelt. Hè? Ja. Uh, dan uh, zeiden ze allemaal: het is, het is helemaal niet slecht. En als je vroeg wat vind je van Fidel? Dat is opmerkelijk. Uh, voor een dictator. Nou, ik vind het niet dat Ik je dit dit dit dit gebruik het woord even aan de extreme ene kant. Ja, <laughs> ja, dat niet valse lucht, net? Ja, dat is valse ja, lucht. Er zit heel veel valse lucht in. <laughs> maar hij wordt door heel veel mensen gezien als de vader des vader, vaderlands. Nou, dat mag je ze dus niet afstreden, want als ze dat zo zien, zien ja, ze dat ja. zo. Dus, uh, Kas, je hebt uh, in een ander verband verteld uh, dat, dat je de mensen uh, heel vriendelijk vond en uh, warm en hartelijk en alles. Uh, maar een ander deel van je verhaal was dat, dat het een uh, verklikkersmaatschappij is. Dat, dat hebben totalitaire maatschappijen he. zo. Je, uh, je moet elkaar in de gaten dat veel lucht, houden. Uh, je, moet, je moet elkaar in de gaten houden. Hoe, hoe uh, kun je dit nou bij elkaar brengen? Uh, zo dat ze zo, zo ontzettend vriendelijk zijn en uh, van de andere kant dat ze elkaar verlinken. Ja, ik ben nee, natuurlijk geen relevante categorie voor, voor, voor een, een Cubaanse buurman. Ik heb in een paar Cubaanse huizen gezeten. En zelfs eentje zonder enige vorm van formele toestemming. Want formeel moet je toestemming hebben als Cubaan om buitenlanders in jouw huis te mogen ontvangen. Maar dat ging toevallig even zo. Nee, maar Casper, je moet ook een vergunning hebben om een café te mogen beginnen. Die moet je ook een vergunning hebben nee, voor een nee, hotel. Nee, maar dus, ik, als ik een hotel zou beginnen hier, weet ik precies dat ik het allemaal moet vergunnen. Maar ik weet alleen toevallig wat de belastingdruk is hier en, en in Cuba. Die is daar nee. iets hoger dan hier. Dus maar, zegt Klusjesman, wil je een rekening hebben hier? Ja. <laughs> maar als ik hier een buitenlander over de vloer krijg, wat ik wel eens krijg... dan hoef ik niet aan mijn buren of wie dan ook te verantwoorden wat daar gebeurd is. Dat nee, moet die Cubaan wel. Nee, dat hoeft hij niet. Er zit de, nou, er zit, er dan zit, dan... Zit, kijk, er zit een groot verschil in Cuba tussen de stad, de provincies en de manier waarop het allemaal interacteert. Havana is geen Cuba. Maar dit speelde in ja, Havana. Ja, een heel land buiten Havana. Ja, ja, maar je moet een vergunning hebben en daar zit een directe belasting op ja. om het eenvoudig te maken. Maar het is niet zo dat alles gecontroleerd wordt wat er gebeurt. Ik, denk dat, ik vraag me af, want zou je kunnen, het antwoord zou je heel snel kunnen geven. of jij je in die huizen onvrij hebt gevoeld? Ik niet. Nee, en die mensen met jou in hun interactie. Mij, dus mijn ongrijp. gastheer die zei wel tegen mij van ze zijn van het Comité ter Defensie van de Revolutie langs geweest. Ja. Uh, ze willen graag een vergadering beleggen bij mij. En dan willen ze meteen even horen wat jij hier deed. Nee. Nou, de, kijk, die comité's, dat valt reusachtig mee. Je moet het ook ja. op een ander plan zien als weten wat er speelt. En dat heeft ook te maken met de manier waarop hun verkiezingen georganiseerd zijn. Heeft ook te maken met de medische verzorging. Zoals dat, dat in Cuba op, op, op gezins- en familieniveau georganiseerd is. Maar er is nog veel meer over. Ja, nee, reindeloos doorgaan. Ja. Kijk, dat, dus ik vind dat het altijd leuk, want veel en ik hebben er wel eens vaker over gesproken. Zoals zij heel opgewekt, want dat is zij ook, verdedigt wat daar gebeurt. En eigenlijk zelden het argument gebruikt wat mij wel relevant uh, lijkt. Dat eiland wordt natuurlijk al 50 jaar van buitenaf belegerd ja. in hun gevoel. Dat kan niet anders of dat leidt tot een zekere mate van een syndroom voor de bevolking. Als er dan zo'n buitenlander rondloopt. Ik bedoel, ik heb het ook meegemaakt in landen waar ik geweest ben. Dan word je toch wel aangekeken van ben jij van de Amerikanen? Ja. Wat doe jij hier? Ja, je kunt wel Nederlander zijn, maar wij weten toch één ja. ding heel zeker. De ja. CIA in Nederland, ja. vier handen op één buik. Ja. Nou, dus in die context kan ik mij levendig voorstellen dat naar buitenlanders anders uh, wordt gekeken. In onze optiek neurotisch. Huh? Want dat vind ik vaak ook, formuliertjes, papiertjes, stempeltjes dan heeft dat een eigen werkelijkheid ja. uh, gecreëerd... Maar is dat niet een stuk ook de verklaring waardoor jullie er anders tegenaan kijken? Want ja, het is, volgens mij was het jouw eerste bezoek. Hè? Dus dan valt dat natuurlijk ook meer op van dat soort rare dingen. Waar ik mij bij wil kan voorstellen dat ik denk: ach, dat hoort er een keer bij. Dat was zeven jaar geleden ook, maar het is dus, een beetje minder ja. geworden. Ja. En het zal allemaal wel hoor. Zulke, zet dingen maar een niet, ja, zulke dingen zijn niet onmerkelijk alleen voor Cuba. Ik bedoel, er zijn meer landen in de wereld waar zeg maar, een centrale overheid probeert greep op de dingen te houden. Je moeten ze dus Amerika binnen willen. Uh, nee, zeker. ik nee, oh, me de bek niet open. Dat is nou, ik zijn collega's die dat niet meer wilden. Nee, en terecht. <laughs> maar misschien mag ik met mijn metafoor. Want het einde het Ik ja, ja, ja, met mijn is met dat... metafoor eindigen. En dat, is, dat, dat loopt parallel met die van Wil. Ik heb in een stukje wat ik geschreven heb de metafoor gebruikt van de Cubaanse vintage Amerikaanse auto. A, hij is van Amerika afkomstig. B, hij rijdt nog steeds. Dat is raar, want in die tijd werden dingen zo gemaakt dat ze binnen zoveel jaar kapot gingen. En C, als je erachter het is schitterend om te zien, hè? leuk om in te rijden en zo. Maar als je erachter gaat staan, jezus, het stinkt, <laughs> jongen, het stinkt. Dus? <laughs> ja, ja, ja, ja. Nou, goed, mooi. Het lijkt me dat er maar een aantal mensen zondag uh, naar de Wilhelmsdestraat moeten, ze zeker uh, uh, moeten komen. Dan, moeten ze zeker door. Uh, het is we, we nu! Ja onze gasten, want we moeten een punt achter zetten. zetten. Deborah, Caspar, Wil, dank. Deze uitzending is dinsdag, donderdag en zaterdag weer op de radio te beluisteren en uiteraard permanent tot in Nieuw-Zeeland toe. Door te googlen op Goalse Kringen kunt u hem volledig afluisteren op het tijdstip dat u uitkomt. Tot de volgende week.